Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Zo'n 83.000 Palestijnen mogen Israël niet in. Het land heeft een groot deel van de inreisvergunningen voor Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever tijdelijk ingetrokken. De vergunningen waren bedoeld om Palestijnen tijdens de Ramadan de gelegenheid te geven familie in Israël te bezoeken. Ook zijn de politiecontroles in Tel Aviv verscherpt, vooral bij bus- en treinstations. De maatregelen volgen op de aanslag van gisteravond in het centrum van Tel Aviv. Daarbij kwamen vier Israëliërs om het leven. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement waarschuwt de Turkse president Erdogan. Schulz zegt dat Erdogans opstelling in het conflict over de Armeense genocide ook gevolgen kan hebben voor de relatie met de EU. Vorige week erkende de Duitse regering de genocide tot woede van Erdogan. Hij suggereerde dat Duitse parlementsleden van Turkse afkomst... die voorstemden geen Turken zijn, maar Koerden van de PKK. De oud-topmannen van Volkswagen die aan het roer stonden... toen het schandaal met de Schumel software naar buiten kwam... hoeven niet te getuigen voor de Nederlandse rechter. Hetzelfde geldt voor dealers van Volkswagen en importeur POM... heeft de rechtbank in Amsterdam besloten... De stichting Volkswagen Audi Claim had daarom gevraagd om bewijslast te verzamelen over de schuldvraag in het dieselschandaal. De stichting vertegenwoordigt zo'n 6000 rijders van een auto met Schumel software. De stichting gaat mogelijk in hoger beroep en wil anders de zaak tegen Volkswagen voortzetten zonder de getuigen verhoren. De winnaar van het EK voetbal dat morgen begint kan maximaal 27 miljoen euro verdienen. Het totale prijzenbedrag van het EK bedraagt 301 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit. Vier jaar geleden was het ruim 100 miljoen minder. De stijging komt onder meer doordat er meer landen meedoen. Het zijn er dit jaar 24, acht meer dan in 2012. Het weer, zonnig en droog, alleen in het noorden wat bewolking. Het is vanmiddag 15 tot 22 graden. Morgen geleidelijk bewolkt en s'avonds in het westen kans op wat regen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Hamersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden Oost 4. De A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live... op deze 9 juni 2016. De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox. Derde jaar, hangnummer nummer 22. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5... in de ether op 106.9... en via het internet log je even in met ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Hartelijk dank aan Ruud en Dolly... voor een twee uur lang ZFM luncht. Het was weer behoorlijk smakelijk, zag ik aan de broodjes. Toch? Smaakt er goed hè? Ja, precies. precies, Dat moet eigenlijk elke week zo, hè? Eigenlijk wel. Goed, we gaan beginnen zo meteen met de, de Pretty Things en naar de Procol Veel plezier. was dit van de LP Shannon Bradley uit 1968. En we begonnen met uh, The Pretty Things en Rosalyn. Dat was een debuut, debuutsingle uit 1964. En voordat we gaan beginnen met de top 40 van 50 jaar geleden... nog even lekker deze... Dynasty was this kiss and I was made for loving you. En dan zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Zes nieuwe binnenkomers ze maar liefst. En alle zes eindigen ze in de top 10. Dat is uh, geen misselijk feit, zou ik maar zeggen. De eerste nieuwe kwam binnen op nummer even kijken, 38. Uh, de bekende groep Dave, D, Dozie, Biggie, Mick en Titch met Hideaway. 38 waren dit Dave D, Dozie, Beekie McIntich en Hideaway. Eén plaatje hoger, Gene Pitney op 37. Nobody needs your love more than I do. I've tried so hard to make you see That I'd be what you want me to be But no matter what I do, I just can't get through to you. You don't It'd be like before don't you need me anymore why do i go on this way you don't hear a word i say if you care about me please don't leave Nobody needs your love more than I do. Nobody needs your love more than I do. Nobody needs your love more than I do. Nobody needs your love more than I do. Je hoorde Pitney, nieuw op 37 met Nobody needs your love more than I do. Uh, de volgende, jawel, daar is hij alweer. Dat zijn de, um, de, uh, de Four Seasons. Ik wou zeggen Frankie Valli en de Four Seasons... maar toen waren er nog gewoon de Four Seasons. Nieuw op 34 met Opus 17. Don't you worry about me. Dus de Four Seasons met uh, Opus 17, Don't You Worry About Me, op nummer 34. Eén plaatje hoger staat River Deep Mountain High. En staat op de, het label staat daar uh, als artiesten Ike en Tina Turner. Alleen Ike, dat, uh, die was niet in de studio. Sterker nog, het was hem verboden om in de studio te komen tijdens de opname. Want de sfeer tussen Ike en Tina was niet optimaal om het maar eufemistisch uit te drukken. Dus eigenlijk is het alleen Tina Turner met Riverdeep Mountain High. When I was a little... Deep Mountain High van... Uh, uh, ja, niet van Ike en Tina Turner... maar eigenlijk van uh, Tina Turner. Dan gaan we naar de volgende. De voorlaatste nieuwe van deze week op 31. En dat zijn de Kings met Sunny Afternoon. in de summertime, en dat waren de kings. En dan krijgen we nu de allerhoogste nieuwe, en die komt van Cilla Black, Don't Answer Me. En de hoogste nieuwe, dat is de... De klopper van de week! Don't Answer Me, van Silla Black. I'm asking you Why You leave me As often as you Hey you Simple Minds waren dit met uh, Don't You Forget About Me. En dat kwam uit 1985. Um, dan gaan we nu naar de tip van Willem. En die komt van, de, van deze week van uh, het feit dat de uh, Stones... de Rolling Stones een cd- en dvd-box uitbrachten, Totally stripped. En daar heeft hij even zijn oren naar laten hangen. Want op uh, een van die cd's staat een track van het album Some Girls. En het album... Uh, dat heeft nog meer heel goede nummers erop staan. Maar hij heeft specifiek gekozen voor Far Away Eyes. De tip van Willem, Rolling Stones. Listening to gospel music on the college radio station, and the preacher said, You know, you always have the law. Van het album Some Girls en dat was de tip van Willem van deze week. Uh, niet de bedoeling hier en, aan. en niet luisteren ja, gewoon. Dag, vreselijk. Maar goed, in ieder geval dat waren de Rolling Stones met Far Away Eyes, de tip van Willem. Gaan we naar de Detroit Emeralds uit 1973? Thank you. zijn LP Thanks, I'll Eat It Here en het nummer heette Cheek to Cheek en dan gaan we nu luisteren naar Marty Wilde en dat doen we in de tweede uur ook maar dan zijn het composities van hem en dit is hem zelf als zanger en componist Marty Wild, Abergavenny Taking a trip up to Abergavenny, hoping the weather is fine. If you should see a red dog running free, well, you know he's mine. Ah, chasing the hills up to Abergavenny, I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you The Wild en Abergavenny en in het tweede uur hebben we een 3-in-1 met composities van hem en gezongen door anderen dus duidelijk niet door Marty zelf dan gaan we nu naar een track van een top 100 album dat gaan we tegenwoordig ook even doen twee keer per uitzending een top 100 album en dit keer komt het een album uit 1962 van Booker T en de MGs en zij spelen van dat album Green en spelen ze Rinky Dink Music <laughs> album uit 1962 met de titel Green Onions draaiden wij Booker MG's met uh, Rinky Dink. En we sluiten het eerste uur vokaal af met het nummer uit 1953 met een artiest die we nog niet eerder in Matchbox hebben kunnen horen. Een heel lief liedje in het Frans van Henri Salvador. La beille et le papillon. Une abeille, un jour de printemps, voletait, voletait gaiement Sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs Regardait voler dans le ciel, la petite et sans miel Et la pauvre chenille en sanglots Lui disait, je vous aime Mais l'abeille là-haut, tout là-haut N'entendait pas un mot Cependant que les jours passaient La chenille toujours pleurait Et l'abeille volait gaiement Dans le ciel du printemps Après avoir pleuré jusqu'à la nuit Notre chenille s'endormit Mais le soleil de ses rayons Vint éveiller un papillon Et sur une bruyère en pleurs Notre abeille a donné son cœur Tandis que chantaient les grillons Aux petits papillons Par les bois, les champs et les jardins Se frôlant de leurs ailes Ils butinent la rose et le thym Dans l'air frais du matin Ma petite histoire est finie Elle montre que dans la vie dat was la papillon van Henri Salvador 1953. En zoals ik al zei, de laatste vocalen voor het nieuws van twee uur. Tot twee uur, tot het nieuws begint, hoort u de uh, La Cumparsa van ZZ en maskers Tot zo.